Migranten die in Vlaanderen een inburgeringscursus volgen... kunnen vanaf volgend jaar bij slechte resultaten een boete krijgen. Minister Homan zegt dat de boetes variëren van 50 tot 5000 euro. Nieuwkomers in Vlaanderen kunnen nu ook al worden beboet... maar dat gebeurt alleen als ze zich niet of weinig inspannen. De minister van de Vlaamse deelregering benadrukt... dat niemand een boete krijgt op basis van intellectuele capaciteiten. Vlaanderen houdt de komende maanden rekening... met de komst van zo'n 20.000 migranten. Het weer vanavond is het helder. Vannacht toenemende bewolking. Morgen overwegend bewolkt. Eerst nog droog. Maar in de avond vooral in het zuiden kans op een enkele bui. Het wordt morgen net als vandaag 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 There's him but his woman Bojnik. Dar maar ze stierven in de Se spun ce simt alo, mea sunt eu Allo Alo, alo. Sunt iarăși Picasso, ho bib și sunt voinic, dar să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 To be flawless, people tell me not to let myself evolve. I tried to keep myself dry But did I ask too much?